4 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Als prins Friso in een Nederlands ziekenhuis terecht was gekomen... dan zou zijn behandeling waarschijnlijk al zijn gestopt. Dat zei ethicus Helene Dupuis gisteravond op Radio 5. Ze is ook eerste kamerlid voor de VVD. Dupuis wijst erop dat er vrijwel geen kans is... dat de prins nog een normaal bestaan zal kunnen leiden. Als de verwachtingen zo gering zijn... wordt de behandeling in een Nederlands ziekenhuis doorgaans stopgezet. Dupuy staat achter dat principe. Behandelingen moeten volgens haar alleen worden uitgevoerd... als het resultaat in verhouding staat tot de kosten. Dat geldt volgens haar ook voor het gebruik van extreem dure medicijnen... zoals die tegen de ziekte van Pompe en fabrie. Wereldwijd is met teleurstelling gereageerd op het besluit van Kofi Annan... om te stoppen als bemiddelaar in Syrië. Onder meer Rusland en China betreuren zijn besluit. President Poetin noemt Annan een uitmuntend diplomaat... Volgens de Verenigde Staten is het juist deels de schuld van Rusland en China dat Annan ermee ophoudt, omdat die twee landen keer op keer resoluties in de Veiligheidsraad tegenhouden. Kofi Annan stopt eind deze maand als gezant van de Verenigde Naties en de Arabische Liga, omdat zijn vredesplan voor Syrië op niets is uitgelopen. In Amerika heeft een vliegtuigpassagier voor commotie gezorgd omdat hij zijn broek niet wilde ophijzen. Hij was in Chicago ingestapt in een toestel van de Amerikaanse maatschappij Spirit en wilde naar Orlando vliegen. Toen stewardessen hem vroeg zijn broek hoger op te trekken, ging hij door het lint en bedreigde die het cabinepersoneel. Nog voordat het vliegtuig vertrok, is hij van boord gezet. Volgens de luchtvaartmaatschappij hing de broek onder de billen van de man en was dat voor de andere passagiers geen gezicht. De vlucht van Chicago naar Orlando liep door het incident een kleine vertraging op. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het westen een paar buien, minimaal rond 12 graden. Overdag wisselend bewolkt, met in het binnenland kans op stevige buien met onweer door 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1 Max. Nachtzuster Astrid de Jong. Een hele hoop vragen die nog niet beantwoord zijn vannacht. En dat is mijn schuld, want ik heb 14 minuten de Bolero gedraaid. Maar dat ga ik goed maken door te vragen of je alsjeblieft wilt bellen. als je een antwoord weet op een van de vragen die nog open staat. naar nou, 0800 1121. Mailen mag ook naar omroepmax.nl, Twitteren naar apenstaartje-nachtzuster. Of meld je even op de chat www.nachtzuster.net. En welke vragen moeten dan nog beantwoord worden? Nou, uh, Ben had het over zijn scooter en vroeg zich af wat de straf was... als ze erachter kwamen dat zijn scooter door de vorige eigenaar was opgevoerd. Nou, dat hebben we inmiddels kunnen verduidelijken. Maar wat nog niet beantwoord is, is de vraag hoe hoog de boete is die hij krijgt. Helene wil heel graag weten waar ze een gans vandaan haalt. Want ze wil graag gans eten, maar kan nergens een gans krijgen. Dus 0801121 als je dat weet. Dick wil weten waarom bepaalde liedjes rechtenvrij zijn... maar andere liedjes, daarvoor moet hij en zijn band flink betalen... als ze dat liedje op willen nemen. Of het mag helemaal niet. Waarom is dat verschil er? 0801121 Joop wil weten waarom medicijnen die levensreddend zijn... niet uh, vrij zijn van de mogelijkheid om ze na te maken. Dus oh, dat zeg ik verkeerd. Maar eh, medicijnen mogen in principe tien jaar lang niet nagemaakt worden. Waarom geldt dat ook voor medicijnen die levensreddend zijn, wil Joop graag weten. Ben wil weten hoe het kan dat als een auto op televisie van rechts naar links rijdt... het lijkt alsof de wielen de andere kant op draaien in plaats van dezelfde kant op. Inge wil weten waarom mensen toch alles willen weten... Marijke wil weten hoe het mogelijk is dat we tonen kunnen reproduceren door te fluiten. En Marleen wil graag weten waarom de blues de blues heten. Dus waar, waarom I'm feeling blue, ik voel me verdrietig, ik voel me depressief. Waarom dat blue heet, waarom blauw? 0800-1121. En dan is het nu vier minuten over vier. En dat is zoals altijd het moment bij Nachtzuster van onderop Max op Radio 1 dat we een disco liedje draaien. Nou, en op dit moment is er bijna geen liedje te vinden dat logischer is om te draaien als je het over disco hebt. Het is namelijk D I S C O. <zodatrix> She is I, mean, she is F superficial, she is C complicated, she is She is F. super special She is crazy crazy En DISCO. Maarten. Ja, hallo. ja, je was opeens weg, maar dat geeft helemaal niks. Dan gaan we niet te lang bij het stilstaan. Je bent er weer. En je, je, we zaten midden in een gesprek. Ja. Ik ben vergeten waar we het over hadden. Nou, Ik, ik had één uh, euh, was het idee voor een database. En twee, oh, ja, uh, daar zaten we midden. Had ik nog een antwoord op die wielen? Oh, zover waren we nog helemaal niet gekomen. Oh, nou, dat was, dan het, uh, dat was dan het tweede deel van ons gesprek. Oh, oké. Okay. Ja, want de wielen, die de, de, de, de wielen van de bus. Ja, nee. Uh, ben die kwam met de vraag: die zag dan op televisie auto's bijvoorbeeld van rechts naar links rijden. Dan zouden de wielen ook linksom moeten draaien, maar die draaien dan rechtsom. Ja, optisch. Dat klopt. Uh, en dat, dat, dat kun je ook gewoon zien als je uh, op, langs de snelweg uh, staat of zo, hoor, volgens mij. Oh, eerlijk? Ja. Dus waar Waar het om gaat, is dat is, je ogen zien het wel goed, maar je brein kan het niet of snel verwerken. Maar dan, uh, ga, dan gaat je brein dus zeggen, nee, hoor, ze draaien de andere kant op. Nou, uh, je, je, je brein krijgt een heleboel uh, visuele input. Ja. Zeg maar, het, het is hetzelfde idee dat als je zo'n kladblokje maakt, en je maakt er dus een tekenpapiertje een, een mannetje op en die heel langzaam beweegt, dan zie je, en je flapt dat, uh, dat kladblokje, ja. je, je kent dat dan wel van vroeger, denk ik, dan beweegt ja. dat mannetje. Ja. Dat zie je dan. Met, ja. met, uh, en dan denk je nou, hij beweegt een beetje raar en houdt er langzaam Maar uh, met, die, met die wielen is het precies andersom. Je krijgt uh, zoveel visuele input. Dat kan je brein niet op dat moment helemaal uh, rechtdrijden met wat je ziet. En daardoor lijkt het dat die velgen achteruit gaan. Oké. Okay. Achteruit gaan, maar de, dat is helemaal niet zo. Maar je, je brein kan niet precies uh, die, die velgen volgen. Want die velg die gaat te hard. Dus je ziet. Die omwenteling, maar dan net niet helemaal die omwenteling, maar een stukje terug. En bij bepaalde snelheden gaan, gaan die velgen wel gewoon mee. Gaat het nou harder, dan gaan die velgen teruglopen, zeg maar, dat je die wielen terug ziet lopen. Uh, even kijken met, tegen, met de klok mee dan. Ja. Als je van rechts naar links rijdt. Nou ja, goed, je snapt het idee wel. Ja. En hoe harder die auto rijdt, hoe sneller die dingen ook gaan draaien. Oké, okay, dus... Hey, sorry, hoe... Ja, hoe hard harder die... Ja, klopt. Hoe, hoe langzamer die dingen gaan draaien tegen de, tegen de klok in, volgens mij. Eerlijk waar, goed, ook nog eens een keer. Ja, maar dat, in ieder geval ligt het eraan dat je... Dat je, uh, je ogen zien het wel goed, met die ogen niks mis... maar je, je, je brein kan, het, kan die snelheid niet aan. Maar ligt het aan. ik vind het wel typisch dat van alle dingen die je brein niet aan kan... is het, is het uh, verwerken hoe de wielen van een auto draaien als de auto een bepaalde kant op rijdt. Dat is toch raar? Nou, nee, maar dat gaat gewoon te snel. Ja, maar ja, er dat, zijn dat... toch veel onlogischere... Ik bedoel, als je hersenen niet kunnen zien hoe snel de... Bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld uh, bij zo'n zo paard en wagen, zo'n houten kar... Dan, dan, als je hersenen dan niet kunnen verwerken dat die, die houten wielen zo draaien... Dan gaan ze ervan maken dat ze de andere kant op draaien. Dat is toch raar? Nee, nee, nee, nee. Je ziet nog steeds wel alleen, het lijkt alsof, maar je ziet, je ziet het wel goed. Je ogen zien het wel goed, alleen je brein maakt ervan dat het ja. achteruit gaat. Maar dat is het niet. Ja. Het, is juist, het gaat juist te snel vooruit. Je mist een heel stuk vooruit. Ja. Dus ja. Dat, dat is de hele truc eigenlijk. Ja, ik denk dan, er zijn toch heel andere dingen die je, die je, die je niet zou moeten kunnen verwerken. Ja, nou ja... dat, dat En, en, dan, ik, ja, en dan het ronddraaien van wielen, dat zie je andersom. Dat vind ik gek. Want ah, ik, ja, de, dat... ik denk namelijk, nou, het is bijvoorbeeld net als... Uh, als, je, als je Zweeds leest, hè? Als oh, sorry? Ja, soms hoor ik mezelf ook zinnen zeggen dat ik denk van... Oké, okay, ik sla te veel stappen over. Maar als je een stukje tekst leest in het Zweeds... Ja. En je kunt helemaal... Je, je beheerst het Zweeds niet. Ja. Maar Zweeds is zo'n logische taal dat je vrij, en het lijkt ook op het Nederlands, dat je dan gaan je hersenen gaan om bepaalde dingen invullen. Ja. Of wat ook zo is als je bijvoorbeeld alle, wat is het ook weer, klinkers of medeklinkers? Ja, maar wacht even, met Zweeds hebben we allemaal wel een verwantschap, maar als het met Swahili werkt. Nee, ja, maar dan vullen je hersenen het ook aan. Ja. Maar als je bijvoorbeeld bij alle woorden, hè, je schrijft een hele zin op en je laat alle klinkers weg, ja. dan kun je het gewoon lezen. Ja, meestal. Meestal kom je een heel eind, ja. ja maar volgens jouw theorie zouden dan, um, uh, zouden, zouden dan je hersenen overal een O invullen, terwijl er helemaal geen O moet staan. Snap je wat ik bedoel? Niet helemaal. Oké, okay, nee. ik leg het nog een keer uit. Maar het gaat, het gaat om de snelheid van, van waarnemen. En niet om uh, een stilstaand iets waar je uh, uh, invulling aan geeft. Het is, het is niet een soort uh, tangram-idee of zo. Het wat? Uh, tangram, je weet wel dat Chinese puzzeltje met, met driehoeken en een blokje en een drie, nog een kleiner driehoekje. Daar kun je dan weer figuurtjes van maken. Oh, nee, dat ken ik niet. Maar dat oh, ga ik meteen ja. opzoeken. Ja, nee, nee, maar. Maar oké, okay. maar even nog. Ik ga het nog één keer proberen duidelijk te maken. Want ik weet dat de nee, mensen. Gaat, het gaat puur, puur om de, de snelheid van je computer, van je brein. Niet, niet je ogen. Ze kunnen het niet bij. Nee maar, nee, maar dat bedoel ik. Oké, okay, ik ga nog. Ik wil nog één keer proberen. Want okay. stel je, je schrijft het woord kattenkwaad. Ja. Maar je laat alle a's weg. Ja. Dan vul je toch in kattenkwaad. Ja dan denk je niet, oh, oh daar staat uh, Ja. Dat denk je niet. Inderdaad. Je denkt, daar staat kattenkwaad. En zo denk ik dan, als je dan uh, de uh, wielen van een, uh, van een auto ziet bewegen... en, je, en, en de velgen gaan te snel om, uh, voor je hersenen om het te kunnen volgen... dan zou je dus logischerwijs moeten denken... nou ja, dan zullen ze wel de kant opdraaien die de auto ook gaat. Ja, dus, en ja. in plaats daarvan zie je ze de andere kant opdraaien. Ja, maar dat, dat is, uh, uh, je weet wel dat die, dat die auto, uh, dat die wielen ook die kant op draaien. Dat ja. kan niet anders. Ja, maar dan is het toch raar dat je toch ziet dat ze de andere kant, dat je toch kotterquote ziet. Ja, ja, ja dat, maar goed, daar zijn wel meer uh, uh, grapjes en, en puzzeltjes op gebaseerd, toch? Oh, dat soort, dat, uh... oh ja, jij bedoelt dat, dat danseresje dat de ene kant en dan de andere kant op gaat, of dat gezicht wat... Verschillende... Ja, bijvoorbeeld ja. uh, zo'n zo boom met achterdichten erin, of, of uh, weet ik veel. Ja. Dat, dat je het net even anders moet zien dan dat je denkt dat je het moet zien. Maar, en dat, dat werkt bij die wielen, volgens mij ook zo. Het is gewoon je, je, je processor kan dat niet aan op snelheid. Mm -hmm. dus, uh, ja Ik vind het dan uh, verrassend dat je dat je bij zoiets logisch dan dus het tegenovergestelde gaat waarnemen. Ja, maar ik denk niet dat je tegenover, dat, ik weet nog niet precies, uh, ik kan dat ook niet bewijzen zo uh, uit mijn luisterhol. maar uh, ik denk dus dat je gewoon een heel stuk overslaat van, van wat je waarneemt. Niet uh, dat je... Uh, oh ja. Oh, en, hoorde je dat ja, kwartje de, vallen bij mij, of niet? <laughs> zeg maar net als van die hele oude flikker zwart-wit films. Ja. Dat je elke keer een beeldje ziet dat die postgoed een stukje verder is. Dan vul ja. je vanzelf in dat hij rijdt. Nou, ik denk dat dat bij, ja. bij die wielen ook zo is. Ja, maar je ziet dus steeds... Je, je, als je bijvoorbeeld een, uh, een klok voor je ziet... Ja. en de wijzer staat op 12 uur... dan ja. zie je, uh, en, en, dan zie je uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Die zie je even niet. En 11 zie je wel, wel waardoor het lijkt alsof die teruggaat ja. in plaats precies. Ik snap ja. het. Ja, dat, hoort. er is echt een kwartje echt keihard gevallen, ondanks dat we <laughs> geen kwartjes meer hebben. Dat is toch knap. Hey, nou, duidelijk, ik vink hem af. Sorry? Ik vink hem af, ik streep hem door. Oké. Okay. Dankjewel <laughs> Dan, hè. Veel plezier nog met je 101e uitzending. Ja, dat is volgende week. Dankjewel. <laughs> Doeg. Uh, Sikko. Goedenavond, dat is Sikko. Hallo Sikko. Ik ga eerst even Sjaak de groeten doen, want die sprak me vandaag aan. Je bent vannacht weer op de radio. Oh. Dus bij, bij deze. Dat is wel een Lijkt risico hè Sikko, want soms kom je er gewoon niet door. En dan zit Sjaak nou, dat... de hele nacht voor niks te luisteren. Nou, hij zegt, je bent vorige week niet geweest. Ik zeg, dat klopt. Het dus, zal ja. het nu wel weer de hoogste tijd worden. En wat bel je over, Sico? Uh, zout. Er zijn tientallen soorten zout. Ja. En ik weet dat omdat wij ze verpakken. Oh. Wij krijgen ze in balen van 25 kilo toegestuurd. We krijgen ook potjes binnen. En dan vullen we het zout af. Je hebt niet alleen kaliumzout, ook natriumzout. Je hebt Himalaya zout, je hebt Inca zout, je hebt zeezout. En zelfs zeezout heeft diverse soorten. Je hebt Caribisch zeezout, je hebt Middellandse zeezout... Je hebt ook dat natuurlijk Nederlandse zeehouder, dat vind niet te vrezen. Maar vind ik niet te, Wat is daar dan mis mee, Sikko? Vies, goor. Verleden, oh ja. Van de olie en zo. Oh jasses. Maar, even, Sikko, want de laatste keer dat ik jou sprak, of tenminste dat ik je bewust sprak, waarschijnlijk heb ik je nog twintig keer tussendoor gesproken. En toen was je nog maar pijlen varkentjes aan het inpakken. Ja, maar we doen ook andere dingen. Zet je je radio even uit? We want pakken anders ook water gaan... in. Ja. We pakken ook water in. Hoe, hoe ze... Wacht even. Waters. Nee, nee, nee, nee, al. Nee, je pakt water in? Ja. Hoe pak je water in dan? We krijgen ze aangeleverd in flesjes en grote krimps van 12 stuks. Oh. Maar dat wil de leverancier, dat wil de, de klant niet. Die wil nee. pakjes van drie. Ja. Dus we pakken die krimp open en we zetten ze in, in, de, in de krimptunnel met de drie naast elkaar. Oh. En zo heb je dus een pakje van 12, wat je terugdekt tot vier pakjes van 3. Wat pak je nog meer allemaal in? Uh, chocoladebloemen die je bij Albert Heijn vindt. Oh, oh, ja, met, met van die. En meer van, die... van dat soort dingen. Ja. Truffels. Ja, zie je, daar truffels. ga je weer. Dat zijn allemaal lekkere uh, dingen, maar dus ook zout en water. Ja, en ook uh, af en toe pak wat pakken we verder en uh, uh, koekjes. Ja, allemaal lekkere dingen. Op. Er komen er koekjes binnen. Ja, dat zou dus niet lekker. Ik vind het zout niet echt lekker. Nou ja, dat, en, en, dat, is later, dat Ja, goed, dat doen we er ook bij. En we pakken soms c palmolief. Oh ja, dat dat gaat lekker. voor de Zwitserse markt. Oh ja. En we pakken chips in voor de Scandinavische markt. En voor Oostenrijk en oh ja. Zwitserland. Er moet nog een hoop ingepakt worden, hè? Nou, we... We hebben nu geen chips meer. Dat komt straks met, met, met, tegen de kerst. En dan komen er ook de zwijntjes weer. Ja. En de kerstboompjes. Ja, dan ga je weer. Nou, prima. En dan pakken we ook nog chocoladeletters in. Ja. Dan zijn we nu al bezig met, met, met Sinterklaas te maken. Kijk, het is alweer bijna zover. En dat gaat in mega hoeveelheden, hoor. Wat zei hoor je? Heijn, dat gaat in mega hoeveelheden. Ja. Dat houdt niet op, houdt niet op bij honderd. Dat gaat in duizenden. Nee, je werkt ook lekker door. Nou, we werken met twintig man aan, nu aan de, aan de truffels. <laughs> ik kan me voorstellen, ik zou ook wel aan de truffels willen werken. Goed. Nou, er zijn mensen die zijn zo dik en zwaar, die zijn twee keer zo zwaar als ik. Ja, maar jij snoept ook heel weinig. Ik houd me heel erg in. Ja, precies. Nou, Sikko, ik... Um, um... Misschien ben je er een beetje mee geholpen. Ja. Zijn er zijn meer soorten zout dan die drie die meneer noemde. Ja. Veel meer. Ja, dat weet hij ook wel, maar hij vroeg zich af waarom we geen kariumzout gebruiken in plaats van natriumzout. Dat doen we wel, maar we merken het alleen niet. Oh. Het gaat gewoon door je eten. Ja, maar hij wil graag weten waarom we dan nog steeds natriumzout gebruiken als kariumzout beter voor je is. Ik vind het wel een goede vraag. Ja, uh, daar houden we wel zin mee. Nee, dat weet ik. Jij pakt het alleen maar in. Nou, doe de do groeten aan Sjaak. Dat zal ik, morgen, zal ik morgen zeker horen, okay. dat weet ik wel zeker. Tot de volgende keer, Sico. Tot de volgende keer, dag. Doeg. Jozef. Goeiedag. Hallo. Hallo, ik heb een vraagje. Ja. Mm, uh, over uh, orchideeën, waarom ze er na twee weken al uh, de blijds eraf vallen. Oh jee, geef je ze wel water. Omdat ik daar het uh, best aan kan doen. Geef je ze water? Ik geef ze water, ik uh, zet ze uh, in het licht, allemaal zoals voort, Niet te veel nee, water, hè? He? Nee. want orchideeën lusten niet, lusten niet heel veel. Die houden niet van watertherapie. Nee, dat weet ik. Eén uh, keer in de week of zo, een klein beetje. <laughs> <laughs> en waarom, waarom ben je überhaupt begonnen met orchideeën? Ik vind het heel mooi planten, daarom. Oké, okay, en, en wat we... planten? zijn planten? volgens mij. toch? Orchideeën. Volgens mij <laughs> zijn vraag. het bloemen, orchideeën. Maar de, de, de, okay. ja, maar bloemen. Er, er zijn bloemen die zitten aan planten. Oké. Okay. Toch? Ja, neem ik tenminste. Ja, aan. Weet ik veel. Maar um, uh, uh, uh, hoe kwam je aan je eerste orchidee dan? Sorry, aan mijn eerste orchidee? Ja. Uh, nou, ik heb op de bloemenstelling gewerkt als chauffeur. Ja. En uh, toen kreeg ik eens een keertje bij een kweker mee. En uh, mevrouw die was. Uh, Eigenlijk ook meteen verliefd op. En eigenlijk voor het eerst wat ik ze heb gezien was eigenlijk in, uh, op vakantie in Thailand, bij zo'n orchideeënkwekerij. Dus toen ben ik van hartstikke mooie planten en uh, ja, dan moest ik elke ja. keer uh, bloemetjes in haar hebben. en okay. dan een liefst orchidee. En hoeveel heb je er nu? Nou, ik heb niet zoveel of zo, een stuk of vier of zo. Oké, okay, vier. En die geef je één keer in de week een beetje water. Yep. En ze staan in de zon. En ze ja, staan gewoon op, op de vensterbank. En neem je verder nog maatregelen? Een beetje bemesten of uh, af en toe... Uh... Ja, af en toe bemesten, dat klopt. Oh. Zo'n uh, potje dat je er af en toe bij het water bij moet gooien. Orchideeënmest? Ja. Nou ja, dan zou het toch goed moeten gaan. Ik het, het... Ja, Veel niet. En... Echt om de twee, na twee weken valt de blaadjes erop weer af, joh. En de blaadjes van de bloemen of de blaadjes van de plant? Nee, de bladen van de plant zijn heel groot, of niet? Ja, van de bloemen. Oké. Okay. Nou, ik, uh, er is ongetwijfeld iemand die dat weet. Want er zijn heel veel mensen met groene vingers wakker s'nachts op een of andere manier. Dat heeft vast niks met elkaar te maken, maar uh, dat is toch een kwestie van oorzaak en gevolg. 0800-1121. Ik ga mijn best ik voor ik je doen, op, Jozef. Maar eigenlijk nog een aanvulling op oh. die meneer over die uh, velgen van de, van de auto. Ja, nou, ik denk, als je, als je goed kijkt naar de auto's, dan lijkt het ook gewoon of je naar voren, naar voren gaat en ook soms naar achter. Moet je maar eens een keertje opletten. Niet, het lijkt niet alleen maar op ze achteruit rijden. Hè? Ja, het is echt waar. Ik, ik weet het ook niet, maar dus het is echt waar. Maar het lijkt toch nooit zo alsof een auto achteruit rijdt als die vooruit rijdt? Nee, die, die, uh, we ja, dan krijgen weer hetzelfde van daarnet. Nou, nee. Maar de, als je, als je die vel heel hard rijdt, ja. uh, die, die auto, dan lijkt het net of die vel achteruit gaat. Ja? Zeg maar uh, naar uh, rechts draaien. Ja. Als je goed kijkt, dan lijkt het ook af en toe zo gewoon naar links draaien. Ja, als die langzamer gaat. Nee, nee, nee. Oh. Let nog gewoon op. Oké, okay. we gaan opletten. We gaan erop letten, nee, nee, nee. Gaan erop letten <laughs> Jozef. Oké. Okay, Dankjewel. Doei. Doei. Jeffrey. Hey, goedemorgen Astrid, ik hey. ben ik Amsterdam. Hallo. Hallo, ik had een vraagje. Ja? De vraag is, waarom moet je altijd zout bij het kookwater doen... ...voor dat je aardappelen kookt, rijst, pasten enzovoort? Oh. Dat moet toch niet? Maar het wordt al aangeraden als je het leest bij de gebaasje, ...maar mijn vraag is, waarom uh, moet je eigenlijk zout erbij doen? Want als je zout of geen zout bij doet, je moet toch even lang koken? Je ziet het verschil eigenlijk niet. Hmm. Ik dat iemand dat weet, want ik ben er al jaren mee bezig. Maar niemand kan me daar een fatsoenlijk antwoord op geven. Dit dus is eigenlijk richting me uit armoede naar jou toe. Ja, het is dus, soms kun je gewoon niet anders. Dat begrijp ik. Ja, ik zit, ik zit heel eventjes te denken. Want um, um, uh, er de, de, de, de staat mij iets van bij. Maar wat nou het goede antwoord was? Of het ene is, als je het zout bij het water doet, dan, uh, dan trekt het in de aardappelen... Hmm. Bij het koken. Maar een uh, andere theorie heeft te maken met het, uh, het koken of het overkoken. Maar meestal als ik dan aan staat aanhoog, me ook iets ga ik koken, dan doe ik een beetje margines, wel boter tegen het overkoken, dat is beter. wel. Hmm. Maar ik heb je dat maar waarom er eigenlijk zout bij moet worden. Ik vind Ik achteraf. ik kan er een beetje zout achteraf aan toevoegen. Zijn je voor dat je mensen die geen zout mogen hebben? Ja, nou, heb je nou, dat een is een probleem. Dat, dat, is, uh, dat is heel verstandig. En uh, uh, aan de andere kant is, heb ik altijd het idee dat als je achteraf zout toevoegt, dat je dan minder zout nodig hebt. Maar super, kijk, als je, bekijkt, als je uh, goed eet, heb je, hoef jij geen zout bij te voeren. Hoe meer zout je hebt, is slecht voor je bloedvaten. Oh ja. Maar te veel zout is niet goed. Maar goed, alles wat te veel is, is niet goed. Nee, daar zit ook wel weer wat in. Ja. Maar het lichaam heeft alles een beetje nodig. Ja, Nou Jeffrey, ja, ik, ik zit wel midden in een zoutvraag uh, omdat uh, uh, Wouter zo graag wil weten waarom we niet kariumzout uh, tot ons nemen in plaats van natriumzout. Ja. Dus als we dan toch uh, op alle slakken zout leggen, dan, um, dan maken we er meteen van uh, waarom moet het in het water tijdens het koken al van de aardappels. Ja, dat is, vandaag is vanavond een hot item. Zout is een hot item inderdaad. Nou, dankjewel ja. Jeffrey. Oké, okay, bedankt als we doen. Doeg. Mevrouw Imalda. Mevrouw Imalda. Hallo. Ik oh. heb namelijk een nieuwe oh. prothese gekregen, een knieprothese. Ja. En het ging voortreffelijk dat dat opeens mijn been heel dik werd en. Uh... Ja, ja rood. rood, ben ik naar het ziekenhuis geweest, daar ben ik bang voor trombose. Ja. Maar dat bleek het niet te zijn, dan nou is het cellulitis. Oh jee. Een huidontsteking. Ja. Nou, je wil niet weten hoe pijn. Nee. Gloeiend, heet, rood en ik heb antibiotica gehad 14 dagen, die is nu afgelopen. Maar het mindert wel, maar nu is mijn vraag, zouden meerdere mensen dat gehad hebben? En hoe lang zou zoiets kunnen duren? Oh ja. Ik ben het een beetje zat. Ja, nee, ik kan het ja, dus me voorstellen. Ja, dat branderige brandige gevoel. Ja. Nou, weet maar... u wat een beetje het probleem is, mevrouw Humalda? Ja, uh, uh, nou, het is natuurlijk heel tegenstrijdig... omdat dit programma De Nachtzuster heet... Ja, dat weet ik. Ja, niet met medisch te maken. Nee, echt helemaal niets. Want ik heb totaal geen kijk op uw, uh, op uw knie en op uw nee, problemen. Misschien... En ik, ik ben dan altijd een beetje bang dat als iemand tegen u zegt, de, en je weet, je weet nooit wie de belt, dat als iemand nu belt en zegt van, oh, niks aan de hand, blijft u er maar gewoon lekker veel mee rondlopen. En over een nee, week is het alleen er maar erger. De... Dus u, u moet echt even gewoon naar de huisarts. Ja, nee, ik uh, ben geopereerd. Ik heb in het verpleeghuis gezeten voor revalidatie. Ja. Dus dat is allemaal onderdokterbehandeling. Ja. Maar niemand kan mij vertellen hoe lang dat het duurt. Stom is dat, ik hè? Ik heb dat meerdere mensen het gehad hebben. Dat ze zeggen, nou, uh, duurt zes weken, of weet ik veel. Ja. Een belroosbeen of wondkeurs, dat duurt een week of zes. Ja. Nou, het is ongeveer dezelfde pijn in het begin. ja. Heeft Die prothese was een uh, fluitje van een cent. Dat was Pinut bij dit wow. Maar u moet, ja, maar mevrouw Umalda, ook... u moet mij echt iets beloven. Ja. Als het, als het te veel pijn doet, dan moet u echt eventjes aan de bel trekken, hoor. Want dan moeten ze u gewoon weer verder helpen. Ja, maar de tijd moet het genezen, zeggen ze. Ja, maar dan weten ze ook hoe lang dat gaat duren. Dat kunnen ze niet zeggen. Ze dus moeten u wel een beetje in de gaten houden. Zeker, oh, ik hou mezelf heel goed in de gaten. Oké. Okay. En dan had ik nog een hele stomme vraag. Ah, nou, ik ben dol op stomme vragen. <laughs> ja, dat ben ja. ik gewoon stom. Ja. Uh, ik ben jaren inkomsten geweest voor een confectiezaak. Ja. En de maat 38 was net zo duur als de maat 40, 44 ja. of 46. Nou heb je bij die postorderbedrijven en is de 38 goedkoper dan de 44 of de 46. Ja. Nou, ik ja. kan nu mijn winkel aanwijzen waar, de, waar een prijsverschil zit... Nou ja, als je een jurk in maat 44 hebt, dan heb je meer stof nodig dan in een jurk. Ja, dan dacht je maar dan gaat u, dan gaat u nou naar een winkel toe. Ja. De bijenkorf, dat is gelijk waard. Ja. Dat is allemaal één prijs. Ja, dat is raar, hè? <laughs> ja, <laughs> ja, niet dat ik ooit bij bedrijven koop. Nee, nee, maar, maar ik ondertussen. Ben, ik, denk, ik denk, nou, hoe gaan ze het in hun hoofd? <laughs> ja, ik vind dat zoiets. is één die het niet doet, maar al die snits, ja. en dit allemaal... Nou, het Beetje... viel mij al op in met de kinderkleding ook. Nou, zie je wel. Maar weet we wat het denk ik ook is? Ja. Het is dan, ze kunnen bij een jurkje zetten ze dan, uh, zetten ze bij een jurkje uh, nu 20 euro. Ja. En dan denk je, oh leuk jukje. Maar en, en er wordt bij de postorderbedrijven heel veel besteld door mensen die iets steviger zijn. Want die vinden het heel vervelend soms om naar de winkel te gaan en te moeten passen. Ja. Dus die gaan, die gaan sneller naar een postorderbedrijf. Dus die, zitten dan, die worden gelokt door die 20 euro... Ja. Maar de, dus het is niet zo dat er, dat er één iemand maatje 38 bestelt en één iemand maatje 44. Maar één iemand bestelt maatje 38, want niemand, nou 38 misschien wel, maar maatje 36, dat heeft bijna niemand meer. Nee, ik het vroeger wel, maar nu niet meer. Ja, ja de, maar en, en, en dan... wel 42, dus... Nou, dat, dat mag nog best hoor. Dat is, uh, dat oh, is hartstikke gemiddeld. Mee, nee. Echt niet. Maar, de, zijn maar dat, dat vond ik, een beetje, ja. nou, ik vind een beetje vreemd. Dat is het ook. Kijk, nou, meer stof is natuurlijk flauwekul. Ja, want ik heb ook ontworpen al, het in de 44 e gehad. Praktisch ja. niet meer in de 46 is dus flauwekul. Ja. <laughs> nou, misschien kun, kunnen ze de antwoord op geven. Ja, nou, ik vind het een goede vraag, ik weet het niet, ja ja want het, het been, dat moet ik maar gewoon accepteren. En, uh... Nou ja, misschien dat er nog iemand over belt, maar ik vind, ik wil eigenlijk nooit mijn vingers branden aan medische zaken, nee, omdat maar, we niet uw dossier er loopt mee ja. is vandaag. Ik trek direct aan de bel als er iets is. Maar ja, moet u is doen. gewoon, kijk, die antibiotica heeft niet datgene gedaan wat ik ervan verwacht had. En dat heb je ook met een belroosbeen. Dat heeft mijn vriendin altijd, ik weet niet of u weet wat dat is, dat is ook vreselijk nee. pijnlijk. Nee. En dat reageert er ook weinig op, maar dat duurt zo'n week of zes. Ik Oké, okay, nou, nou ja, ik iemand... heb, ja, ik heb geen idee. Maar als iemand ik er nog iets niet. over wil zeggen, dan moet hij maar even bellen naar 0800 1121. Oké. Okay. Ja? Succes mevrouw nou. Humalden en beterschap, hè? Achjewel, komt ja, goed. Hè? komt goed. Ik ben een beetje ongeduldig, ik wil weer zoveel doen. Nou ja, dan heb ik u tenminste even gesproken, dat is dan een <laughs> voordeel. Dan heb ik een belemmering. Ik denk, hoe lang duurt die belemmering? Oké, okay. nou, staat genoteerd, wie weet belt er nog iemand. Succes, hè? Ja, zo is dat. Dag. Bedankt. Walks into the room, feels like a big balloon. I said, hey, girls, you are beautiful. Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, come on, my knees screaming. Big girl, you are beautiful. You take your skinny girl, I feel like I'm gonna die. 'cause a real woman needs a real man, here's why. You take your girl and multiply her by four.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 Like Coke and a pizza please Diet Coke, come on, money is screaming Big girl, you are, you are beautiful You take your girl And multiply you by four Now a whole lot of woman Needs a whole lot more Get yourself to the butterfly lounge Find yourself a big lady Big boy, come on around And they'll be gonna do baby Don't need to fantasize Since I was my bride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 Ja, dat was Mika en Big Girls, You Are Beautiful. Ja, Ik moest er even aan denken, omdat uh, mevrouw uh, Malda, die zeker geen big girl is... maar die, uh, die had het over die grote kledingmaten... dat die bij postorderbedrijven vaak duurder zijn dan de kleinere kledingmaten. Waarom is dat dan bij postordebedrijven wel zo en uh, bij uh, gewone confectiewinkels niet? 0800-1121. Ik neem even de vragen door, want ik heb zoveel vragen op mijn lijstje staan... en zo weinig uh, antwoorden nog. Um, zo wil Jozef graag weten wat er aan de hand is met zijn orchideeën. Want hij verzorgt ze heel goed. Alleen de blaadjes vallen van de bloemen af. Dus wat kan hij verkeerd doen? 0800 1121 Of eigenlijk is de vraag... wat moet hij doen om te voorkomen dat die blaadjes eraf vallen? Marleen wil weten waarom de blues... de blues worden genoemd. Waarom uh, ben je blue, oftewel blauw... als je een beetje depressief bent? Waar komt die uitdrukking vandaan? 0800 1121 Als je haar daarbij kunt helpen. Wouter wil weten waarom we natrium... Gebruiken als kariumzout beter voor ons is. Marijke wil weten hoe het toch mogelijk is dat we bepaalde tonen reproduceren door te fluiten. Hoe kunnen we melodietjes fluiten? 0800 -1 -1 -1. Inge wil weten waarom mensen alles willen weten. Mooie vraag toch? Joop had een heel verhaal over medicijnen, want hij vroeg zich af hoe het toch mogelijk is dat levensreddende medicijnen niet goedkoper nagemaakt mogen worden. Um, Dick wil iets weten over de rechten van de liedjes van bijvoorbeeld Herman Brood. Want hij mag met zijn band geen koffers van die liedjes opnemen. Helene wil graag een gans kopen om op te eten wel te verstaan. En weet niet waar ze dat kan doen. En uh, Ben wil graag weten wat de straf is die hij krijgt... als hij gepakt wordt met zijn opgevoerde scooter 0800-1121. Um, Paul? Ja, alsjeblieft. We... Hallo? Hallo, uh, allereerst uh, wil ik je even feliciteren met je honderdste verjaardag. Ik had er nooit over moeten beginnen. Maar, maar uh, je klinkt een stuk jonger hoor. Ik klink jonger dan 100, hè? Ja, absoluut. Hey, we hebben het al voor honderd weken, hè? 100 uitzendingen van nachtzuster. En dan moet ik nog eerlijk zeggen dat ik ze niet eens alle honderd gepresenteerd heb. Nee, nee. Nou ja, ik ben wel een vaste luisteraar. Dus ik dat inderdaad af. Maar je bent meestal wel aanwezig. Dus, uh, ja, ik ben er bijna altijd, hè? Je bent er, ja, dat moet ik eigenlijk zeggen. Je bent er bijna altijd. Ja. Dus wat dat, betreft, wat dat betreft kunnen de televisiemensen er nog iets van leren. Maar ja. Nou, dat is wel waar. Zeg. Die hebben de echt, kunt... Vroeger dacht ik altijd... je moet juf of meester worden, want dan heb je zes weken vakantie. Maar dat is helemaal niet waar, merk ik nu aan een van mijn beste vriendinnen... die lerares is, want je bent uh, nog weken bezig met dingen nakijken... en je begint alweer weken van tevoren met dingen voorbereiden... Maar je moet, eigenlijk moet je gewoon uh, een, een talkshow gaan presenteren op televisie. Ja, maar ik weet, ja, is dat wel nou waar? Want ja, het lijkt me wel, maar toch, een, ja, die meeste programma's zijn dus in de zomer weg. En de ja. radio gaat, gaat altijd wel door, hè? Ja, dat is wel waar, ja. Uh, en, uh, nou ja, maar goed, uh, Nou, ze zitten nu in Londen. Dus uh, bijvoorbeeld Jack van Gelder zit nu in Londen en zo. En uh, Jurgen van den Berg. Nou, maar dat, dan, dan, dan zijn ze ook natuurlijk bezig. Uh, dat en, is ja. waar. Dat dus ja. wordt altijd een beetje overdreven, denk ik dan. Is ook zo. Eh, dat, het is gewoon een vak en mensen moeten de, de, ook hard werken. En, ja. ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik zeg nooit ik moet werken. Ik zeg altijd ik mag werken. Ja, ja, precies. Ja, ja nou, inderdaad. Dat is, dat is, nou ja, dus, misschien heb je wel van je, uh, je hobby, uh, hobby uh, wordt je vak of zo. Op een is ook manier. zo. Dat is ook zo. Maar goed, dat daar belde ik. je niet over. Nee. Nou. Ik bel uh, en dat was een heel duidelijk uh, antwoord over die uh, medicijnen. Kijk, die, uh, die grote commerciële ondernemingen, die doen, uh, die doen onderzoek en, uh, dat, dat, en dat kost heel veel geld. Dus op, na de werking van het medicijn, het moet goedgekeurd worden en in dat onderzoek zit al zeker zes jaar. Ja. En dat geld moet terugverdiend worden. Dus ze krijgen een patent daarop. En dat meen ik dat het twintig jaar is. Ja, ik dacht en, dat het tien jaar was, maar. Ja, dat weet ik niet maar dat Het zal veranderen. misschien ook wel weer van genre verschillen. Ja. Ah, dat kan in de, in de lopende tijd veranderd zijn. Ik ben ook niet de jongste meer. Oh. Maar, um, nou ja. Uh, dus dat geld moet terugverdiend worden. En tot, ja. die, tijd, tot die tijd kan je er geen generiek, zoals dat heet, generiek medicijn van maken. Wat inderdaad goedkoper is. Omdat, omdat zo'n bedrijf dat onderzoek niet heeft gedaan en gewoon uh, alleen maar de, de, de stoffen gebruikt die ja die die die zijn ontdekt zeg maar. Ja. Nou nou is Joop die die belde ook een beetje uit woede daarover, want die denkt natuurlijk inderdaad stel dat iemand dat medicijn heel hard nodig heeft en het niet kan betalen. De, de oneerlijkheid, de de onrechtvaardigheid die die was was wel een beetje te voelen. Maar het, ik vraag me wel eens af. Uh, zou dat ook voor de, de mensen die daarmee bezig zijn... niet lastig zijn? Ja, nou ja, kijk, dat, dat is weer een andere discussie. Want dit is gewoon het, dit is gewoon het financiële verhaal. Ja. Uh, um, het college van zorgverstekingen gaat over uh, advisering van... In, in hoeverre die medicijnen verstrekt mogen worden door de zorgverzekeraars. Ja, maar dat is, ja, dat is wel weer een heel ander verhaal natuurlijk. Dat, uh, en dat, ik heb heel lang bij een consumentenprogramma gewerkt, dat is ook pijnlijk hoor. Ja, en ik vind in dit, en dat moet ik wel zeggen, in, in, in dit opzicht vind ik dan wel: van... het betreft dan uh, een hele kleine groep met zeldzame ziektes dan denk ik, dan moet je solidair zijn... en dan moeten we misschien iets meer premie gaan betalen. Ja, maar... ja dat zou misschien wel heel mooi zijn. Maar dan rijst ook weer die vraag van, van Joop inderdaad... die dan zegt van ja, maar kunnen ze dan niet voor die medicijnen... een uitzondering maken en ze iets goedkoper maken? Nee, dat kan, dat kan dus niet, omdat, die, omdat deze bijzondere medicijnen... nog steeds onder het patent vallen. Dus als dat niet verlopen is, dan kan je nooit een generiek... En dat heet geen riek, maar dat betekent gewoon ja, algemeen eigenlijk algemeen medicijn van maken. Ja, ja. Omdat het patent bij die, bij die producent, bij die fabriek ligt. Ja, ja het dan... is, uh, dit, nou, dit is wel ingewikkeld. Want wat jij zegt, dat, ik zat een met jou op te praten, toen dacht ik daar ook aan. Van ja, zouden verzekeringsmaatschappijen niet in dat soort gevallen gewoon moeten vergoeden. Maar ook daar moeten gewoon keuzes gemaakt worden. En dat is wel grappig. Jij gaat nog een stapje verder. Want ik dacht inderdaad, ja, er moeten keuzes gemaakt worden. Of, uh, weet ik veel, honderdduizend mensen niet een medicijn waarvoor, waardoor hun leven draaglijk wordt. Of één iemand niet een medicijn. Ja, dat soort nare keuzes moeten er echt gemaakt worden. Maar ik had nog niet zo ver gedacht als jij. Dan moeten we gewoon allemaal wat meer premie gaan betalen. Ja, want het, het is inderdaad een verschrikkelijke keuze. En ik vind dat uh, als het om levensbedreigende ziektes gaat. dat we dan solidair met elkaar moeten zijn. Dat dat wel vergoed moet worden. En dan moeten we iets meer premie gaan betalen. Um, ja, Ja, en dan, en dan krijg je weer het probleem. wat dan met de mensen die, die dat helemaal niet op kunnen brengen. die nu al van een uh, minimum moeten bestaan. Dus dan wordt het een hele politieke toestand van uh, wie moet er nou meer gaan betalen. En moeten we naar verhouding van ons inkomen gaan betalen? Of. Um... Ja, nou, dat, dat, dat denk ik sowieso dan. Ja, dat denk ik sowieso. Het is dus... Uh, uh, ja, dus uh, na, na, uh, Kijk, een eigen, eigen bijdrage vind ik helemaal niet slecht. Maar er moet, moet wel uh, naar gekeken worden naar je inkomen. Ja. En... Um, nou ja, wat de, wat de basis van dit verhaal is, is... Het is eigenlijk twee kanten. Aan de ene kant is het de producenten. Uh, en die, die, ja, die hebben daar ook geld in, in, in geïnvesteerd. Hè? Dus... Ja, die wil dat terugverdienen. Ja. En de politiek, de politiek die eigenlijk beslist over, over, over wat, wat er nou voor goed wordt of niet. Dus huh. het, is, het ja. lijkt op zich heel op zich, op, op zich simpel, maar ja, uiteindelijk ook weer niet. Ja, en dan zou je het hele leven, denk ik dan maar. Ja. ja, nou ja, maar het is, ik vind het altijd wel lastig hoor, dit soort kwesties. Want uiteindelijk wil ik natuurlijk ook dat er niemand ziek is... en niemand pijn heeft en niemand honger heeft... Maar ik wil ook niet dat, uh, dat ik het minimumloon overhoud. Uh, waarbij ik net rond kan komen en de rest allemaal geven aan die arme andere mensen. Nee, nee. nee. P -p -p -p -te. Tenminste, nou, dat is wel iets de, en dat is het grote probleem. Ik zou dat op zich best nog wel willen als iedereen het deed. Ja, dat maar is het ik, probleem. Ik denk ook, ik denk ook van uh, dat het moet, dat je. Ja, dat je niet echt moet zijn. Maar je moet het zelf wel goed hebben, natuurlijk wel. Maar je moet ook een medeleven tonen. En, en uh, ja, nou ja, ik ga geen politieke uitspraak nee. doen. Maar ja. ik, ik, ik, ik heb nog wel iets over het water. Want dat ja. denk ik heel erg van die meneer, over het water. Ja. Alsof de, de medische wereld niks met water doet. Nou, die, die doet enorm veel met water. Oh, wat ja. doet die dan ja. met water? Nou ja, eh... Uh, dat begint al met uitdroging. Dan wordt er een infuus gegeven met, met water en met, meestal met andere stoffen, antibiotica, of iets dergelijks. Uh, water wordt gebruikt uh, uh, bij brandwonden. Uh, water, uh, je lichaam bestaat voor bijna 80% uit water. Dus. Ja, hoe die meneer er nou bij komt dat er iets met water gebeurt. Ik weet dat niet. Ja, precies. Nou ja, ik vond het ook moeilijk, want uh, uh, hij zei ook nog... Uh, uh, het staat in het boek. Uh, dat, vond ik ook, dat vond ik een beetje een lastig argument. Ja, nou, inderdaad. maar het staat over wel meer in boeken. Ja, hij had het ook voor moslim, maar het heeft dus niks mee te maken. Hè? Nee, dat, dat... dat was even een zijweggetje. Ja. ja, en dan... Nee, ik bedoel, jij hebt het niet verkeerd gedaan, hoor. Maar... Oh. maar... Nee, nee, nee ik, ga, ik ga je niet uh, op je honderdste verjaardag niet. <lacht> nee, maar luister, ja. hij ah, heeft het over een vaag boek. weet je ja. wel. En dan nou, met water gebeurt niks. Nee, er gebeurt genoeg met water. Dus ik denk dat het een beetje uh, aan die meneer zelf ligt. Ja, ik denk dat hij eigenlijk gewoon bedoelt... dat we veel meer oplossingen moeten zoeken in water. Want als je bij de dokter komt en je zegt ik ben moe... dan gaat hij je bloed onderzoeken. Dan zegt hij niet van misschien moet je wat meer water drinken. Volgens mij bedoelt hij dat. Ja, waar, nou, ik heb erover over zich zitten denken. Want wapen is op zich natuurlijk geen uh, geneesmiddel. Maar het uh, kan wel uh, als zodanig we aangewend worden. En uh, uh, ja, dus, ja ben, ik ben geen arts dus dat mag ik, uh, dat kan ik niet zo zeggen. Uh, maar maar ja, uh, ja, wapen is uh, een, van, een van de essentiële onderdelen van het leven. Ja, nou dat is absoluut waar. Nou oké, okay. ik ga weer door Paul. Hé, hey, hartstikke, hartstikke, hartstikke goed. Je doet het heel goed. En, uh, nou, ik hoop dat we je nog uh, kunnen horen. Ja, nou, dat hoop ik ook. Dank je wel. Ah, nou, goed, je bent al 100. Dus ja, precies. Ik... Nou, ik ga gewoon door naar de 200, hoor. Hé, hey, oké. Okay. Nou, dan halen we de 200, hè. Oké, okay, dag, Paul. Hoi. Hoi. 0801121. Ik doe nog heel even een rondje hoor, want ik ben zo bang dat die vragen onbeantwoord blijven. Ben, wat krijgt hij voor boete als hij blijft rijden op zijn scooter uh, die is opgevoerd door de vorige eigenaar. Uh, Helene, die wil een gans kopen om op te eten. Waar kan ze er eentje halen? 0801121. Dick wil met zijn band bepaalde liedjes opnemen. Covers, liedjes van anderen dus. En uh, uh, maakt zich zorgen over de rechten. En vraagt zich af waarom sommige liedjes rechtenvrij zijn en andere niet. 0800 1121. Uh, Inge vraagt zich af waarom mensen toch zoveel willen weten. Waar komt die natuurlijke nieuwsgierigheid vandaan? Marijke die vraagt zich af hoe het zit met fluiten. Hoe is het mogelijk dat wij tonen reproduceren met onze lippen? 0801121. Marleen wil weten waar de blues vandaan komt. Dus waarom blue, waarom blauw, waarom uh, noemen we dat zo... Uh, Jozef heeft problemen met zijn orchideeën. De blaadjes vallen eraf en die vraagt zich af wat hij daaraan kan doen. En mevrouw Humalda wil graag weten waarom sommige postorderbedrijven maat 44 duurder maken dan maat 38. 0800 1121. Vincent. Hoi, goedenavond, Basrit. Hallo. Goedenavond. Er was er straks iets met, met uh, zout toevoegen bij het waterkoken. Ja, oh ja, die vergeet ik helemaal. Sico wil weten waarom je zout van de aardappelen al bij het koken toevoegt en niet daarna ja. pas. Ja, vroeger moesten, moesten mensen op een hout, houtbuurtje stoken en dat duurde altijd wat langer voor het water koken. Uh, als je zout toevoegt, en je gaf zelf al een beetje het antwoord, dan verlaag je het kookpunt. Oh, dus het water gaat eerder koken, waardoor ook je aardappels eerder klaar zijn, eerder gaar zijn. Oeh, dan ga ik dat toch maar weer doen. Ja. Hmm. En ja, door, de zout, door het zout toevoegen, eh, krijg je ook een wat zouterige smaak. Is het wat minder flauw, de aardappels? Ja, dat en is En het is er eigenlijk ingebleven, de smaak. Natuurlijk, mensen eten op dit moment allemaal al veel te veel zout. En we zouden allemaal een stukje minder moeten doen. Ik koop ik zelf vrij zuidloos. Het komt er best uit. Dat merk je ook goed zelfs. Ja. Uh, ja, en daarna uh, kwam er een mevrouw en die had problemen na een operatie, amputatie. En die kreeg een prothese. Ja. En, en de wond wilde niet goed genezen, de nee. branden. Ja. Nou, ik heb een persoon gekend en die heeft dat ook gehad. Die heeft ook een prothese, net ja. onder de knie. Ja. En uh, die had hetzelfde probleem. Branderig, blijft rood, geïrriteerd. En uh, die kreeg van iemand, en ik denk dat ik in dit geval wel even de naam mag noemen... Uh, van Herbalife, de aloe vera gel. Ja. En dat is een hele sterk geconcentreerde aloe vera uh, gel. En die heeft daar een week mee gesmeerd. En toen was hij zover dat het zo mooi genezen was inmiddels. De aloe vera, dat werkt... Uh, uh, het werkt uh, desinfecterend en het heelt heel snel. Oké, okay, nou voor iedereen eigenlijk te, ad, te adviseren zo'n tube, ook als je oh. verbrandt en nu in de zon, als het zo mooi weer is, smeer het erop en het, het trekt de warmte eruit. En je hebt geen aandelen bij uh, Herbalife? Nee hoor, nee, hoor. Niemand, oh. niemand heeft aandelen bij Herbalife, dat heeft alleen uh, Herbalife zelf in Amerika. Oh. En ik weet dat het hoofdkantoor in Los Angeles zit. Oh. Ik weet er wel wat van. Dan. Ja, ik ben wel toen de tijd daar ik gekomen met het product. En ik, uh, ja, ik was er heel enthousiast over. En ik, ik zie ook het resultaat. Het werkt. Ja. Nou, dan is het dan even gedeeld. Misschien ik, heeft ik mevrouw en al op, er wat aan. Maar, ja. Ik schiet er zelf niks meer op, maar die mevrouw wel. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. Goeie rit, hè? Ja, dankjewel. Oké. Okay, nou, ik ga nou naar bed als je erg Oh, vindt. ja, nou, dat vind ik wel ja. erg. Nee, tot zes uur wakker blijven. Ik wil 6 uur wakker blijven. Ik kan mijn best doen. Maar ik het nog is je al vergeven als het niet lukt hoor. Beter. Oh, ga dan maar slapen. Ja, ja. Het is ook wel goed ja. ook. Ik hou ja. nog wel iemand over. Ja. Oké, okay. okay. hoi. Ja, cool. Tot volgende week anders. Oké, okay. toch okay. 0800 1121. Rob? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ben alles goed? Ja, hoe is het met jou? Nou, dat weet ik nooit. Daar ben ik nooit zo mee bezig met mezelf. Is dat zo? Dat is nog eens mooi. Nee, dat vraagt dan iedereen. En dan denk ik, ja, wat moet ik nou weer zeggen hoe het gaat? Ik zeg, dat weet ik niet. Maar zeg je, dan je toch gewoon het goed en ben je er vanaf? Ja, nou ja, dat vind ik zo cliché-achtig. Ja, maar als je zegt, dat weet ik niet, dan zeg je, ah, oh, wat is er dan? Ja, dat is, nou, nou kijk, en dat bedoel ik. Als je zegt, alles goed, dan lopen ze door. Of dan is er geen gehoor. Maar als je zegt, nou, het gaat niet zo goed. Oh, wat is er dan? Dan heeft ze aandacht. oké. Oh, okay. nou ja, als het daarom te doen is, dan is dat inderdaad de beste opmerking. Nou, het is ja. meer een contact die je dan legt, hè? Oh. Dus als je zegt van nou, hoe gaat het? En uh, je zet altijd verhaal erbij. Dat is veel toegankelijker dan, dan een cliché antwoord van alles goed. En dan, uh, ja, nou, dan is er nog niks gezegd. Nee, daar zit wat in. Maar daar bel ik niet voor. Oh. <laughs> nee, ik heb namelijk. Uh, had ik bier wat bevroren was in de vriezer had te lang laten staan. Ja. Yeah. En het ontdooide. Ja. Yeah. En, en toen ik dronk, smaakte het heel anders. En dan dacht ik: hoe kan dat nou? Want er is niks weggegaan, het vochtgehaald is hetzelfde gebleven, mm. alleen toen dan dooit en dan is het in een keer een andere smaak. O oh, ja. En dat was, ik denk, hoe kan dat nou? En hoe lang Komt had het erin gestaan dan? Uh -huh. Ja, te lang, te <laughs> lang om, uh, zeg maar, dat, dat het vriest, dus te lang eigenlijk. Oh. Maar was het nog te wel goed om... dan? Ja, kijk, er kan niet iets bederven. want het is dicht, er kan geen zuurstof bij. Oh, ja. Maar je hebt geen bedorven bierijs gegeten? <laughs> nou, bedorven bier. Nou ja, nee, dat, uh, dat, uh, ik weet niet of, uh, of dat is bedorven bier of dat bestaat. Ja, dat je bestaat. Ja hoor, ja, ik, ik heb het nooit gedronken in ieder geval. Al één keer in de zoveel tijd haal ik een biertje achter uit de koelkast en dat is niet meer goed dan. <laughs> maar hoe merk je dat dan? Ja, ik drink geen bier, maar weet je, dan heb ik altijd een paar blikjes in huis voor de visite. En die, die verdwijnen dan steeds achter in de koelkast. En dan op een gegeven moment zit de familie weer bier uit 1971 te drinken. En dan zeggen ze. Dat is niet meer goed hoor. Oh, dat heb, nooit, uh, dat heb ik nog nooit gemorken eigenlijk. Echt niet? Nee, want ik heb wel eens een vaatje bier. Dat was twee jaar over tijd en dat kreeg ik gratis. Dus... En dan zegt Ja, dit is over tijd. hè? Huh? Oh, dus je bent in ieder geval niet kieskeurig, wat bier betreft? Ah nee, hoor. ik ben geen datumeter, ik ben geen datumdrinker. <laughs> ik heb een neus en ik heb een smaak. De andere zintuigen die werken ook mee, maar als je alleen maar op de datums kijkt... ...en die mensen zeggen, ja, die is al twee jaar oud, dat vaatje, ik zeg helemaal mee. Ja. ja, ik bedoel, uh, dat is niks, mis mee. die okay. wordt toch ook altijd heel lang bewaard? Wat wordt lang bewaard? Wijn. Ja, maar dat is wel iets anders. Ja, nou bedoel, er zit ook alcoholgistingen en met bieren zit het ook een beetje, mm. met hoop en zo. En, uh, maar dat is mijn vraag, waarom, waarom smaakt het anders als het broer is geweest? 0800-1121. Ik ga mijn best doen. Ja, ik hoor het wel. Oké, okay, dankjewel erop. Rob. Doei. Doeg. Claudio. Goedemorgen Astrid. Goedemorgen. En uh, ik wil je ook even clichématig matig uh, feliciteren. <laughs> dankjewel. Hey. Ik heb er niks voor hoeven doen. Oh, Claudio is weggevallen. Dat is jammer, want dan word ik gefeliciteerd met het feit... dat uh, dit de honderdste uitzending van Nachtzuster is. En net terwijl ik dan de, van Claudio aan het aanhoren ben dat hij dat gaat zeggen, valt hij weg. En dat is dan zo sneu, want vaak moet je, moet je best lang wachten... omdat er de hele tijd gebeld wordt en de gesprekken gewoon soms iets wat uitlopen... en dan komt er ook nog een muziekje. Dus dan ben je best lang aan het wachten en dan ben je eindelijk aan de beurt. En dan, uh, ja, dan rij je net door een tunnel... of dan is er net even een overgang van de ene telefoonpaal naar de andere... En dan uh, val je weg. Nou, misschien krijgen we Claudio nog weer te pakken. Riet, goedenacht. Ja, goeiemorgen. Hallo. Oh, gefeliciteerd. Ik weet het <laughs> niet Nee, het geeft... Hierbij. Het geeft helemaal maar niks. Maar ik, ja. ik heb eventjes een, een, een, een, een aanvulling... Ja. Op die uh, dure medicijnen. Ja. Ik heb van de week... Ik zit morgens heel vroeg al naar de radio te luisteren. ja. En uh, toen was er iemand die daar verstand van had. En die oh. zei dus van, nou, uh, die medicijnen die kunnen wel goedkoper. Want die meneer, die, is al, uh, die, die, heb, die hebben zichzelf al betaald. Dat begrijp ik niet. Op nou, een gegeven moment hebben ze dus hebben het al... betaald. En dan is het omslagpunt en dan kunnen ze goedkoper worden. Ja. En dat is dus, uh, dat is dus al een tijdje bezig. Maar die meneer, die heeft dus een monopolie. Ja. En die is natuurlijk niet gek. Die nee. gaat dat uit zichzelf niet goedkoper maken. Nee. Dus de minister die moet eens even goed aan, aan de, aan de, aan de stutten trekken. Ja. En uh, die moet er eens eventjes goed tegenaan. En uh, dan, dan doet ze op het allerlaatste moment nog wat goeds. Ja, maar ik vind, nou ja, ik vind dat moeilijk. Want ik denk dan ook, de bakker die ons brood maakt... die verdient toch ook geld aan het feit dat wij iedere dag brood moeten eten... Ja, maar er zijn natuurlijk wel grenzen. Want? Want als, als ik dan hoor dat de meneer Roger van die verzekeringen. Ja. Dat, die, dat die meneer met 275.000 euro naar huis gaat. plus nog een vergoeding van de Eerste Kamer. Ja. En uh, dat die dus dat aanzwengelt, dat dat goed te duur wordt dan denk ik bij mij aan gegaan, nou, dit hebben we dus allemaal te danken aan meneer Hogevorst, hè? Ja, en, en, en, ja, we kunnen het hele politieke verhaal er die natuurlijk wel bij halen. Die hele ellende ja. die is daar dus mee begonnen, want meneer Hogevorst die heeft ons heel erg goed beloofd dat het dus goedkoper zou worden. Nou, ik heb het nog niet. Het is nog ieder jaar duurder geworden. Ja, dat is ook zo. Nee, ja. En, en op, op een gegeven moment dan wordt het zo duur gemaakt dat het niet meer te betalen is. Kijk, want die, ik bedoel, zoals ik, ik. Ja, nou, ik heb dus geen, geen hoog inkomen. Hoog nee. En, en als ik dan nog uh, 300 euro aan eigen bijdrage moet betalen. Ja. Plus mijn, mijn, wekelijk, mijn maandelijkse premie. Ja. Dan, uh, dan komt op een gegeven moment komt de tijd daar dat je het niet meer kan betalen. Ja. Kijk, en maar dat, uh... nee, maar Riet, ik begrijp het en ik vind het ook heel vervelend. Maar waarom zouden medicijnen? Uh, uh, waarom zou er op medicijnen geen winst gemaakt mogen worden? En op bijvoorbeeld brood wel? Ja, ja daar heb je gelijk in. Maar Kijk maar, waarom kan het dan in het buitenland die medicijnen goedkoper? Als, het, het is hier het allerduurste. Ja. Want we staan bovenaan de top hoor. Ja. Nou ja, het is en natuurlijk, waarom, het is, het is natuurlijk ook nog wel? een verschil tussen heel veel winst of een beetje winst. En daarin ja. is het beleid misschien niet altijd heel erg ja, handig. Ja, nou, dat bedoel ik. Kijk, ja. we mogen voor mij best wat winst maken. En, en, en, en de mensen die, die, die ervoor volgens studeerd hebben, die mogen voor mij ook al heel ja, ook, ja, ook winst maken. Ja, maar, nou. Maar ik bedoel, maar als ik dan hoor dat, de, dat, dat ze dus op de banken. wanneer dat ze de dus steun krijgen en dan ook nog een bonus krijgen. Ja. Nou, neem me niet kwalijk. Ik heb mijn heel leven hard gewerkt en ik heb altijd geloopt en gerend voor mijn baas. maar ik heb nog nooit een bonus gehad. Nee, het is duidelijk, uh, Riet. Dank je wel voor je bijdrage. Ik ga de, de vraag ook doorstrepen, want meerzinnig zal er niet overkomen. Er zijn nog genoeg vragen om te beantwoorden, dus blijf vooral bellen naar 0800-1121.